Tien uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Op de Eurotop in Brussel hebben regeringsleiders gesproken over strengere begrotingsregels. Volgens EU-president Van Rompuy willen alle EU-landen een nieuw verdrag erover tekenen, behalve Groot-Brittannië en Tsjechië. De details van het verdrag worden uiterlijk begin maart bekend. De EU-landen spraken af dat het permanente noodfonds niet in de zomer van 2013, maar komende zomer al van start gaat. De regeringsleiders bereikten ook overeenstemming over de aanpak van werkloosheid. Vooral die onder jongeren. Het moet van Europa makkelijker worden voor jongeren om aan het werk te gaan. De premier van België praat volgende week met de werkgevers en de werknemers in zijn land. Dat zei hij naar aanleiding van de nationale staking die rond deze tijd beëindigd wordt. De afgelopen 24 uur reed het openbaar vervoer niet. Ziekenhuizen draaiden weekenddiensten. En op veel plaatsen werd het vuilnis niet opgehaald.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 Langs de lijn met geo-lippens. Goedenavond. Nu de winter echt is begonnen... gaan wij bellen met de ijsmeester van Noord-Laren. Want daar willen ze halverwege deze week... de eerste natuurijsmarathon van het jaar organiseren. En er is meer wintersport in het komende uur. We blikken uiteraard terug op de wereldtitel sprint van schaatser Stefan Groothuis. De concurrenten die beten zich stuk op zijn fabelachtige tijd... over duizend meter. Het is zij aan zij. We gaan de tijden invullen. Het wordt 1,0799 voor beide. En dat is niet genoeg. 1,0799 is niet genoeg, Groothuis is wereldkampioen. Zometeen het verhaal achter de gouden plak waarop Groothuis zo lang had moeten wachten. En geen blij, vanavond, geen blij verhaal vanavond over FC Utrecht. Want die ploeg is inmiddels afgezakt naar de 15e plaats in de eredivisie. Trainer Jan Wouters moet dan ook naar onderen kijken. Uh, natuurlijk kijk je naar de mensen die onder hier staan in, in, uh... Hoe die wedstrijd eindigen, Ik bedoel, dat is niks bijzonders. Natuurlijk uh, doen we dat, maar we proberen toch wel naar boven te kijken. Ook aandacht voor tennis vanavond, want het jaar had niet mooier kunnen beginnen. Wat een finale was het, die marathonpartij tussen Djokovic en Nadal. Het is een wedstrijd die Rafael Nadal in elk geval niet terug gaat kijken op televisie. Toen lang. <lacht> Highlights. <alle. lacht> nee, het was de langste Grand Slam finale ooit. Met oudspeler speler Schalke en met tennisarts Babette Pluim... praten we straks over de slijtageslag die tennis soms kan zijn. Dat alles en nog veel meer de komende uur in Langs de Lijn. Hij was al vijf keer Nederlands kampioensprint, maar internationaal wilde het maar niet lukken. Altijd zat er wel wat tegen voor Stefan Groothuis, tot gisteravond in Calgary. Toen vielen alle puzzelstukjes op de juiste plaats en werd hij wereldkampioensprint. Een titel met een verhaal naar de tegenslagen van de laatste jaren... en een titel die voor de ploeg precies op het juiste moment komt. Een reportage van Sebastian Timmerman. Ja. Daar stond hij dan, Stefan Groothuis. Eindelijk een keer op het podium van het WK Sprint en meteen de hoogste treden. Wat volgt is een ereronde: vele high-fives en gelukwensen... voordat hij het wonderreis van Calgary verlaat. De lauwe krans al kapot. Hé, het is iets minder degelijk als, uh, als in Nederland meestal die kransen zijn. Maar het uh, is wel een, uh, wel een mooi kransje. Volgens mij zitten er wel echte bloemen namelijk allemaal. Hoe voelt het aan? Ah, fantastisch. Tuurlijk, echt... Uh... Eindelijk gewoon. Ik ben zo blij mee dat het gewoon eindelijk een keer op het, op het juiste moment uh, allemaal gebeurt. Uh, het is zo vaak te vaak misgegaan. En, uh, maar goed, dat, uh, dat, is, dat is geweest. Ik ben zo blij dat het nu eindelijk lukt. Eindelijk. Het is het meest gehoorde woord na afloop in Calgary. Eindelijk. Ook uit de mond van trainer Jack Ori. Die alweer voor de vierde keer met een pupil wereldkampioen wordt. Ori vindt dit de mooiste titel. Want het is een titel met een verhaal. Als je ziet natuurlijk uh, hoe vaak hij uh, het net niet gedaan heeft door allerlei rare omstandigheden. En nu maakt hij gewoon die laatste rit, uh, haalt hij zo hard uit. Ja geweldig, dan uh, pakt hij ze allemaal in. En hij was heel erg cool die laatste afstand. Dus ik denk ook dat hij nou dus een keertje dat uh, imago van hem afgeschud heeft van dat het altijd net niet is. Hij wordt hier gewoon wereldkampioen. Een geheim is er niet echt volgens Ori. Groothuis is simpelweg volwassenen geworden. Ja, zijn jongen wordt steeds, uh, die, die, die wordt steeds beter. Kijk, Steven is gewoon iemand die alles maar doorgroeit en doorgroeit en doorgroeit. En je ziet nu dat hij zoveel doorgegroeid is dat hij uh, ja, zo'n snelle duizend meter neer kan zetten. Ook al zijn die andere ra racen gewoon goed, maar niet super. Dat hij dan kan winnen, ja, hij, is gewoon nog hij wordt maar beter. Merk je dat dan ook zo vlak voor zo'n laatste afstand, dat hij kalmer is dan anders? Ja, ja, ja hij was zeker kalmer. Ik, vond hem echt, uh, ik heb hem nog niet vaak zo kalm gezien. Die laatste race was de 1000 meter die Groothuis wint in 1.06.96. Eindelijk een Nederlands record. Die moest er ook gewoon een keer aan, want het stond al heel te lang. Dus uh, ja, ik ben uh, blij met dat ik die ook een keer gewoon, uh, gewoon heb. En uh, eindelijk keer mijn eerste Nederlands record. En uh, ik kon niet achterblijven bij Jan natuurlijk vorige week. Dus <laughs> dan moet het ook een keer gebeuren. En ja, uh, nah, gewoon te gek. Dat het, uh, ja, dan was het afwachten gewoon. Dan is het gewoon wachten tot wat er gebeurt daarna. Ja, dat is natuurlijk... Uh, ja, aan de ene kant tergend spannend, aan de andere kant uh, hield ik er gewoon stiekem maar een beetje rekening mee dat het niet ging lukken. Dan kan het er meevallen, want uh, ja... Is dat, dat die nee, ervaring dat, uit het verleden? Ja, misschien wel, ja. Dat, dat neem je dan mee, omdat je dan gewoon net elke keer een paar keer wist te het lukt en, en dan denk ik, vind, ja, hou er maar gewoon rekening, mee dat je gewoon, uh, misschien nog wel vierde wordt ook weer. Dat nou, kon niet meer, dus dat wist ik toen op een gegeven moment wel. Maar uh, ja, uh, ja gelukkig uh, geluk viel alles op plek en, uh, en lukt het gewoon. Op een belangrijk moment, want aan het einde van dit seizoen zitten Jack Ory en zijn rijders zonder sponsor. En een opvolger van control is er nog niet. Ja, we laten toch gewoon als ploeg zien dat we elke keer met onze filosofie gewoon elke keer prijzen pakken. En wij doen het in de breedte en dank Stefan gewoon een ongelofelijke prijs had hij binnen. Dus ja, dat hebben we waarschijnlijk ook wel nodig. Kan dit een potentiële sponsor over de streep trekken? Ik hoop het. Ik hoop het. Ik bedoel, uh, het hangt daar natuurlijk niet alleen van af. Maar uh, we laten toch weer zien uh, dat we gewoon uh, het hoogst mogelijke halen. Want Hoe staat dat ervoor, die gesprekken? Nou ja, we hebben gewoon een paar. Uh, er zijn gewoon een aantal bedrijven die hebben gewoon uh, echt goede interesse. En uh, ja, dat, is, uh, dat gaat nu allemaal uh, steeds uh, wat belangrijker worden. En uh, het is ook wel zo dat uh, tot en met het, na de laatste week heb ik me niet meer zo mee bemoeid. Maar uh, na het WK zal dat wel weer wat, uh, wel weer wat aantrekken. Maar in ieder geval, we zijn best wel uh, een aantal uh, uh, goede contacten. En dat zie jij dus positief in? Ik zie het positief in, ja, zeker. Voor wie is deze? Ja. Ons titel? Ja, dit is echt grappig dat je het zegt. Want Essen zei van tevoren: ik zeg elke keer, ik rij niet voor mijn zoontje. Maar Essen zei van: dan rij je deze keer maar wel voor mijn zoontje. Rij je maar wel voor je zoontje. Dus misschien heb ik dat toch wel stiekem wel gedaan. De titel voor zoontje Luc. Het Wilhelmus voor Stefan Groothuis veel geworden het afgelopen weekend. Twee oud kampioenen, trouwens, die volgden het allemaal vanuit hun huis in Nederland. Ploeggenoot Mark Tuitert. Die won Olympisch Goud in Vancouver. En Jan Bos, oud-ploeggenoot en de eerste Oranje schaatser die ooit goud veroverde op de WK-sprint. Bos en Tuitert doen een verhaal over het goud van Groothuis. Ja, ik stond te schreeuwen van... Uh, alleen onze dochter die slaapt boven. Dus Helen, die zei meteen... Uh, dat, uh, daar had ik even niet bij nagedacht. Maar ik stond schreeuwend in de, in de woonkamer. De uh, wereld is een van de grootste titels die je kan winnen. En uh, de manier waarop ook... Uh, het was heel spannend... En voor hem is het gewoon een, echt een ontlading. En uh, een bewijs, uh, ja, niet een bewijs dat hij hard kan schaatsen, want het kan hij al lang. Uh, onder kampioenen schaar ik hem ook al lang. Onder echt goede schaatsers, alleen het is wel heel mooi dat, uh, dat hij nu die titel heeft. Want uh, ja, daar zat hij toch al heel lang op te wachten. En voor hem was het eigenlijk wel de ideale scenario, hè? De, Niet in de laatste rit starten. Uh, en dan de lat heel erg hoog leggen. En, en de druk bij, uh, bij, bij, bij de Koreanen neerleggen. Ja, dat was, dat was eigenlijk voor hem ideaal. Een aantal jaren heeft hij wel veel pech gehad. Uh, stond hij wel eerst na de eerste dag. Ja, dan lag de druk heel hoog bij hem en maakte hij daar ook wel veel fouten. Maar ja, nee, gisteren was het, was het eigenlijk een perfect, uh, perfect plaatje voor hem. Die laatste, dat deed me heel erg denken aan mijn rit in Vancouver. Ja, dan, is het gewoon, uh, dan zie je gewoon een knop ergens omgaan en dan, dan weet je gewoon van tevoren... Ja, dit is alles of niks. Hier gaat het om. En dan laat je alle gedachten los, laat je alles vrij. En dan geef je wat je kan en dan komt het eruit. En dan zie je hoe hard hij kan schaatsen. En uh, ja, dan, dan is dat zo... Dat, het verbaast mij niet dat dat genoeg is voor een wereld, uh, wereldtitel. Ja, hij ging nog wel eens onderuit en zo. Maar hij is wel heel explosief me, met, met sprongen doen. Er is niemand die zo hoog springt als hij. En, en ja, tijdens de training verder ook heel rustig. En, maar wel heel hard werken. En ja, daarom heeft hij, ook, vind ik, ook echt terecht echt gewonnen. Hij heeft natuurlijk heel veel pech gehad en heel veel... Uh, ja, en gewoon dat het steeds net niet lukte. En uh, ja, Stefan, die... Uh, ja, dat, dat, dat zat wel diep bij hem, die frustratie. Dat uh, merkte ik wel. Ja. Alleen uh, daar is hij heel goed mee omgegaan. Uh, eerder, uh, de afgelopen jaren, dan, dan reageerde hij nog wel eens... of dan reageerde hij het af. En dan was hij een beetje, een beetje gefrustreerd, echt. Dan liet hij het merken. En uh, ik vond dat hij dit jaar daar. daar hij was, uh, hij, hij, het zat er wel, diep van binnen. Alleen hij liet het daar zijn. En uh, hij kon het omzetten nu in, in, uh, in, het, in het ijs. En daardoor maakte hij weer een stapje. Dat is het laatste stapje wat hij dit jaar gemaakt heeft. Ieder jaar werd hij beter. En nu is hij zo goed genoeg dat hij. Uh, dat hij, uh, dat hij wereldkampioen kan worden. Er zit nog zeker heel veel rekken bij, bij hem in. 500 meter is hij al heel erg verbeterd. Maar de 1000 meter, hij rijdt nu 1, 1 6 9, Maar er zit, er zit nog veel meer in. De, op, de, op de eerste ronde kan hij nog, uh, nog wel harder. Hij moet, uh, ik denk dat hij wel richting de rondje 24-4 moet kunnen. En, uh, en zijn slotronde, ja, daar dat zou ook nog wel bij kunnen. En de opening had hij nu uh, 16-5. Dat moet ook richting de 16-3 kunnen. Yoji Kato die rijdt uh, 15-9 opening. Ja, dat, dat zijn... Als je de, in, in totaal moet hij wel richting het wereldrecord kunnen uiteindelijk. Iedereen die hem dagelijks aan het werk ziet, die weet hoe goed die jongen is. En uh, hij kan het wel steeds roepen. Alleen uh, het was natuurlijk van hem een nachtmerrie dat hij altijd maar eraan herinnerd blijft. Omdat, dat hij is zo'n goede schaatser en hij redt het net niet. Daar is hij nu gewoon helemaal vanaf. Dus hij hoeft zich nooit meer te verantwoorden. Hij is gewoon wereldkampioen. Klaar. En natuurlijk dat hij... Dat hij een kandidaat is voor Olympisch goud op met name 1.000 meter en ook 1.500 meter, ja, dat, uh, dat is hij al jaren. Dat was hij voor uh, Vancouver ook. hij is een van de beste schaatsers ter wereld. Uh, dus dat, uh, dat hoeft hij niemand meer uit te leggen. Dit, uh, dit neemt hij zeker mee naar de volgende wedstrijd en zometeen naar de weken afstanden. Ik denk dat er wel een enorme last van zijn schouders is gevallen. En dat hij, uh, dat hij ik denk dat hij vanaf nu wel veel stabieler en meer gaat winnen ook. Now baby come on Don't play Het was Anastasia met I'm Out of Love. FC Utrecht staat er slecht voor in de eredivisie. Na de nederlaag tegen Heerenveen zakte de ploeg van Jan Wouters naar de 15e plaats. Verdediger Alje Schut noemt de ploeg in de krant van vanochtend zelfs een degradatiekandidaat. Dat klinkt hard, maar zijn trainer kan zich er wel in vinden. Dat is de realiteit. Uh, en dat heeft hij, uh, heeft hij goed omschreven, vond ik. Had je dat verwacht, toen je dit overnam van Erwin Koorn, dat het met Utrecht zo bergafwaarts zou gaan? Um, nee, niet direct. Uh, het is wel uh, bekend dat we uh, uh, door, door de situatie die er de, die de ontstaan is, met, uh, uh, ten eerste financiële, uh, situatie, uh, de financiële situatie, de leegloop uh, van jaar, met, met geweldige talenten die, uh, die allemaal naar de topclub zijn gegaan, uh, dat we terug moesten vallen op de jeugd. Uh, dan verwacht je niet dat het uh, uh, zo ver komt. Uh, maar Het feit is wel dat we een, een hele jonge groep hebben met, uh, ja, met, met tien jongens die uh, vleden jaar nog anderhalf jaar terug nog uh, eerste divisie belofte speelden. De, en, uh, en drie jongens die gewoon uh, anderhalf jaar terug nog aan junior waren. Er zit wel heel veel talent in. Um, maar als je uh, in deze situatie zit. Uh, Onder deze druk en je wil onderin wegkomen, dan is het te veel jeugd. Die, die, die zijn vaak nog uh, uh, met hun eigen ding bezig op het veld zonder een, een, daartoe nog aan toe te voegen dat ze meer waarde voor hun voor elftal kunnen zijn, omdat ze nog te druk zijn met hunzelf. Als je oh. <coughs> al deze jongens geleidelijk kan brengen en, en uh, kan zeggen, er staat een geraamte in, in het elftal en we kunnen de één of twee uh, langzaam brengen dan kunnen ze zich ontplooien. Nu, uh, nu gooien ze in het diepe, eigenlijk zonder een reddingsvest... zonder genoeg ervaring naast zich waar, waar ze zich aan vast kunnen houden. Ben je bang voor het restant van het seizoen? Ja, ik ben niet zo gauw bang, maar ja, uiteraard maak je je zorgen... omdat we ook uh, bepaalde facetten missen in het spel. Uh, het zijn allemaal uh, toch wel lichtgewichten en we, uh, we missen een bepaald fysiek. In uh, de laatste twee wedstrijden wordt de wedstrijd opengebroken door corners. We hebben weinig lengte. Ja, dat zijn wel uh, um, facetten die me zorgen waren. We hebben nog twee transferdagen. Mag je nog iets doen om uit die uh, penalty te geraken? Ja, wij zijn wel aan het kijken of, de, of er iets mogelijk is. Maar we kunnen allemaal de, de situatie van de club. Uh, er zijn wel wat omwegen waar misschien uh, uh, toch daardoor wat mogelijk is. Dus uh, ja, we zijn wel aan, aan het kijken in ieder geval. Ik heb hier een lijstje van ongeveer een jaar geleden. Vorm, Cornelissen, Keller, uh, Silberbouwer, Nezu, Lenski, Strootman, Mettens. Uh, ga zo maar door. Uh, van Wolswinkel. Ik weer een hele elftal ben je kwijt. Was het eigenlijk niet van tevoren uh, een beetje uh, te raden dat het deze kant op zou gaan? Nou, er is daar wel op geanticipeerd, hè? Op, uh, uh... Op, uh, we wisten dat er wat jongens weg zouden gaan. Op het allerlaatste moment gaan uh, Kevin Strootman en Dries Mettens nog weg. Dus er was wel degelijk uh, uh, een plan klaar uh, met spelers. Alleen uh, de spelers die we wilden halen, uh, die trokken zich op het laatste moment terug. Onder meer Torenstein en vroeg. Ja, ja. ja, bijvoorbeeld. Hè, Nederlandse jongens, Nederlandse talenten. Uh, ja, die, die, die, uh, die wilden nog bij Den Haag blijven, Europese voetbal. Uh, ja, daardoor moet je over, overschakelen. En zijn we, uh, ja, we uh, ook op, uh, op drie Zweden uitgekomen. Moet uh, ik ja, zeggen dat dat niet zo gelukkig is uitgepakt? Uh, waarvan uh, twee van de drie uh, nog, nog moeite hebben om zich aan te passen. en aan, aan de, wellicht aan de Nederlandse spelstijl. Kijk je dan nou ook elke keer naar onder? Natuurlijk uh, kijk je naar de mensen die onder je staan. In, in, uh, hoe die een wedstrijd eindigen, Ik bedoel, dat is niks bijzonders. Natuurlijk uh, doen we dat, maar we proberen toch wel naar boven te kijken. Waar eindigt Utrecht? Ja, hoger dan waar we nu staan. Dus geen ellende, het woord degradatie spook. Is uh, snel een verleden tijd? Daar gaan we wel vanuit. En we weten dat we een heel moeilijk programma hebben, maar uh, het, het seizoen is nog verder dan uh, deze eerste paar wedstrijden. En dat zei Jan Wouters, de man die verantwoordelijk is bij FC Utrecht. Hij sprak met Rob Fleur. We zouden gaan bellen met de mannen van de ijsclub Noord-Laren... over die Natuurreismarathon. Het bestuur van die ijsclub, die zou namelijk vanavond beslissen... of daar de eerste marathonwedstrijd van het seizoen zou worden verreden. Maar het bestuur heeft nog geen beslissing genomen. Dus die wedstrijd die eigenlijk al woensdag zou worden verreden... die gaat niet door, omdat de ijsvloer nog niet dik genoeg is. En bovendien verwacht men niet dat de ijsvloer de komende nacht zal aangroeien tot de vrijste 3 centimeter White lips pale face breathing in snowflakes burn lungs gone, end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 Afgelopen najaar stond dit nog op 1 in de Engelse hitparade. Ed Sheeran was dat met de A-team. De voorhoede van Heerenveen hoort dit seizoen bij de beste van Nederland. Met name de tandem Luciano Narsing-Bas Dost is momenteel niet te stoppen. Narsing leverde al 12 beslissende voorzetten af bij Dost... die met 17 treffers de trotse topscorer is van de eredivisie. Morgenavond ontmoet Heerenveen in het KNVB bekerternooi. Vitesse, Heerenveen-trainer Ron Jans, rekent dan opnieuw op zijn sterren. Rachne Niemeyer sprak met Jans over zijn aanvallers, maar ging natuurlijk ook bij Narsing en Dost langs. Nassing loopt er werkelijk iedereen uit op snelheid. Sprint er nog eentje uit, sprint er nog eentje uit. En dan komt hij alleen voor de keeper, legt hij een breed af op Dost. En die maakt het 2-0 van twee goals dus van Bas Dost, Heerenveenleid. Ik weet niet wel dat ik op de laatste training uh, vorig jaar uh, deden we allemaal mee. En dan stond ik linksback en hij rechtsbuiten. En uh, ja, ik wilde hem inhalen en uh, ja, ik had meteen last van mijn hamstring. Dat is echt uh, zo gemakkelijk, zo'n atleet, zo snel. Ja, het is alleen maar goed dat uh, dit is mijn eerste omdat ik echt baas sta en dat ik... Uh, ja, dat ik me gelijk zo kan laten zien door veel assisten te geven en af en toe ook mijn doelpuntje mee te pikken. Dus uh, ja, het gaat lekker en uh, ik hoop dat ik het uh, kan vasthouden. Is het voor jou zo dat een voorzet hetzelfde gevoel geeft wat Bas Dorst als doelpunt beleeft? Ik bedoel, dezelfde blijdschap, dezelfde euforie voor een paar tellen? Ja, zeker. Uh, als ik assist geef, dan uh, lijkt het alsof ik ook heb gescoord. Iedereen komt ook naar mij toe en uh, ja, dat, doet, uh, dat doet mij goed. Dus voor mij maakt het niet uit als ik assist aflever. Ik ben daar wel tevreden mee gewoon. Het was altijd panna's. Het was pleintjesvoetbal. Het was elkaar ook vernederen. En uh, hij leert steeds meer dat het gaat om uh, effectiviteit. En dat past eigenlijk ook wel bij hem. Hè? Ik vind bijvoorbeeld Oussama Asseidi. Daar dat past veel meer nog, nog een mannetje. En die passeert ook zo geweldig. Maar ja, bij, bij Narsing past meer effectiviteit. En, uh, dus je, je moet eigenlijk uh, mensen bewust maken van, uh, van dat het werkt. En ja, het is natuurlijk heel mooi... Uh, uh, de assist, maar voor ook uh, de ontwikkeling die je doormaakt. Maar ook, uh, um, ja, uh, je, je wordt gewoon steeds beter. En, en je krijgt steeds meer waardering van, van je medespelers, van de pers en dat soort dingen. En dan ga je er steeds meer in geloven. En dan, dan kun je nog verder uh, je doorontwikkelen. kwam vanaf de rechterkant van het veld uh, van Narsingh, bij de tweede bal uh, stond door die tikte bal uh, weer een mooie actie van Narsingh Die om Koem heen gaat... Dan die voorzitter geeft met zijn linkerbeen en staat dos dan buiten... Hij ontwikkelt zich zo goed en, en raakt ook steeds meer bewust wat het is... om als prof te leven, als prof te trainen, om aanspeelbaar te zijn... om druk te zetten met anderen en doelpunten maken, dat kan hij toch. Uh, hij is echt, uh, van binnenuit, het is gewoon een echte geboren spits. Ja, ik krijg, ik krijg ballen en uh, ze gaan er uh, op het moment snel in. En ik, uh, ik krijg af en toe mijn panels mee, die ik, uh, die ik dan ook mag nemen, dus... Uh... Ja, dat is allemaal, allemaal positief voor een spits, maar uh, het is niet zo dat ik elke bal uh, erin knal. Maar het is wel zo dat uh, op het moment dat er uh, uh, zeg maar vijf ballen voor de goal komen, ja, dan, uh, dan kun je er ook drie scoren. Dus uh, ik denk dat, daar, dat het hem vooral daarin zit, dat de, dat de combinatie, het gevoel met elkaar gewoon veel beter is. en uh, In de eerste helft uh, van het seizoen uh, waren er ook nog wel fases dat die bal wel wat eerder had kunnen komen. Je ziet nu dat gewoon elke loopactie die ik maak dat er bijna de bal voorkomt. Dus ja, ik, uh, ik ben daar op dit moment hartstikke blij mee. En als het uh, zo doorgaat, dan, uh, dan kan dat te hoog gaan eindigen. Wie is dan de vader of, of de moeder van dit succes? Want je zegt, we hebben eraan gewerkt, het is beter geworden. Wie heeft daar zijn tijd in gestopt? Ik denk dat het alles van twee kanten moet komen. Ik, uh, ik heb wel duidelijk uh, bij Luciano meerdere keren aangegeven dat hij die bal uh, moest voorgeven. En hij had toch wel een beetje de neiging om. Uh, om, om naar het gras te kijken en dan is net dat moment is, uh, is voorbij. En als je ziet hoe hij daar nu uh, die progressie heeft geboekt, ja dat is, uh, dat is ongekend. En als je zo'n snelheid hebt die hij heeft, ik heb zelf iemand gezien die zo, uh, die zo snel is. Dus ja, dat, is, dat was een enorme kwaliteit en als je dat ook nog kon, kunt gaan combineren met een, met een voorzet en, en uh, uh, daar effectiever in wordt, ja dan... Uh, dan kun je een hele grote worden. Ik heb wel het gevoel dat hij daar nu enorme stappen in heeft gemaakt. In het begin moet ik zeggen, had ik niet het idee dat het, uh, dat het allemaal zo snel uh, zou gaan. Maar uh, nee, dat heeft hij meer dan waar gemaakt. Ja, ik heb natuurlijk veel op straat gespeeld. En, uh, ja, daar ging het ook wel om uh, veel acties. Maar ik denk dat ik uh, ja, nu wel zakelijker ben geworden. Maar ja, voor mij was het wel uh, goed dat ik naar Heerenveen was gegaan. Ik uh, ben op internet gaan kijken. En, uh, ik, ben ook, uh, ja, ik heb zelf ook gezien dat uh, als ik naar daar ga, word ik vanzelf wel rustiger. En uh, dat is het geval. En ja, ik ben nu snel rustiger geworden en zelfstandig, dus dat uh, heeft me wel goed gedaan. Moet jij nou Bas Dost dankbaar zijn, omdat hij jouw ballen erin trapt? Of moet Bas Dost jou dankbaar zijn, omdat hij die voorzitter van jou krijgt? Ik denk dat we elkaar dankbaar moeten zijn, gewoon. Ik kreeg die voorzitter, hij maakt ze af. En ja, door mij gaat mij, door, ja, door hem gaat mijn statistiek omhoog. En door mij gaat zijn statistiek omhoog, dus uh, we zijn uh, tevreden met elkaar. Nieuwe strafskop voor de Dost weer aanlopen. Weerschiet Dost raken. Het is 3-0 voor de Heerenveen. En waarom kreeg Herenveen deze strafskop? te komen voor Dost? en een voorzitter de richting. Jongtje van de straat in Amsterdam. Ja, tegen, en hij zei het onomwonden, een boer uit Emmen. Mag, mag dat gezegd worden? Zei hij dat? <laughs> nee, het is. Uh, ja, het is wel de waarheid. Ja, het is wel grappig. Het is uh, grappig om met. Uh, Twee jongens te spelen die eigenlijk heel anders zijn opgegroeid. Ook andere, andere instellingen hebben. Maar ik uh, moet zeggen dat dat steeds meer uh, naar elkaar toe groeit. Nou is het uh, op hele korte termijn Dolle Dinsdag. Um, vrees jij uh, dat ja, die supervoorhoede uit elkaar valt? Jij zegt nou Dolle Dinsdag. En, uh, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, het is hartstikke rustig deze periode. Maar wat gewoon heel, heel prettig is, is dat... Uh, de jongens hebben het hier gewoon uh, naar de zin en uh, ja, je weet nooit van de zomer. Maar ik, uh, ik heb ook aan Bas bijvoorbeeld zelf gevraagd, van, uh, moet je luisteren. Ik, ik heb nog een missie het laatste half jaar, maar uh, toch wel met jou. Hè? En toen zei hij, van, uh, maak je maar niet ongerust trainer, we maken het seizoen niet wel af hoor. Dat was Ron Jans, de trainer van Herenveen over zijn twee spitsen. Over de mannen die het allemaal doen in de voorhoede van Herenveen. Dan GVVV, dat staat voor een belangrijke dag in de clubgeschiedenis. De amateurs uit Veenendaal, die spelen woensdag. Het door 2500 supporters in de kwartfinale van het bekertoernooi tegen AZ. Het past allemaal in het droomseizoen waarin eerder Excelsior en Sparta werden uitgeschakeld. Voorafgaand aan die wedstrijd van het jaar tegen AZ speelde GVVV afgelopen zaterdag gewoon een duel in de topklasse. Maar ook toen ging het natuurlijk maar over één ding, de komende tegenstander AZ. Een reportage van Edwin Cornelissen. Goedemiddag, dames en heren, en ook alle jongens en meisjes. Namens de voetbalvereniging GVVV heet ik u allemaal hartelijk welkom op de blauwe zijde van het Sportpark Huis. Ik heb sjaaltjes. Van? GVVV. En uh, hoe zien ze eruit? Ja, blauw-wit. Blauw-wit? Vooral blauw. Heeft u er al wat verkocht van die sjaaltjes? Ja, ik heb er al aardig verkocht. Ja, een stuk of twintig denk ik. Merkt u dat de zo zo'n beetje er is? Ja, want ze kopen ze allemaal van woensdag. Ja, ja, ja. We gaan dus afwachten hoe het vanmiddag hier wordt. Misschien heeft GVV al de gedachte bij aankomende woensdag... bij de knvb weekwedstrijd tegen AZ. Maar ja, dat is juist de kunst om dat uit te bannen. Het is dus uh, de dag van de uitzwaaiwedstrijd, mag je misschien zeggen. Hoewel, het is een gewone competitiewedstrijd tegen FC Lisse. Maar uh, voorzitter, een beetje een uitzwaaiwedstrijd is het wel, hè? Nou, ik denk dat het voor GVV vandaag een hele belangrijke wedstrijd is. Eigenlijk is het zo van wat je het laatst gedaan hebt, dat gevoel. Hoe goed is dat... Als je dus vandaag een goede wedstrijd speelt... Dat neem je mee. Dat neem je mee. En dan ga je met dat goede gevoel naar Alkmaar toe. Als ja, hoe je het ook went of keert. Het gaat natuurlijk allemaal over AZ. Hè? Het is natuurlijk ook wel heel bijzonder voor de club. De fase waarin jullie nu zitten. De fase waarin we nu zitten is een groot feest. En zo ervaren we het ook. Het is, is echt waar. Ik kan er gewoon alleen maar van blijven lachen. Zelfs nachts nog. Want het is gewoon zoiets moois om dit mee te maken. Die zal met grote letters in de analen van de clubgeschiedenis bijgeschreven worden. Hoor. Een hele plezierige wedstrijd toegewenst. Even kijken meneer, u uh, bent de speaker. Maurits. Ja, we zijn begonnen dus. Een minuutje, een minuutje op de klok. Dus. En u doet het verslag van de lokale radio? Ja, dat klopt. En we hebben hier een leuke wedstrijd die we op dit moment aan het zien ontspannen. Want GV in het begin ging het redelijk gelijk op. Maar in het laatste kwartiertje, twintig minuten is GV toch de betere ploeg geworden. En er zijn wat kansen ontstaan. Wat is nou voor u als scanner het geheim van GVVV? Dat ze zo'n reuze doder zijn geworden. Ja, dat, dat is moeilijk te bepalen. Dat is, uh, ik denk dat dat gewoon met meerdere factoren te maken heeft. Uh, met een selectie die uh, goed met elkaar om kan gaan. Een trainer die uh, de jongens kan motiveren en uh, begeleiden naar dat succes. Ik denk dat dat gewoon heel veel uh, factoren, zeker parameters zijn. En uh, dat is, ik denk dat dat voor niemand uh, te beschrijven is. Ja, je kunt even, even, even, even. het is bijna, bijna rust hier, dus je kunt even een flits nog doen als je wil. Ja, nee, maar goed, dan kun je beter nou even de muziek even eruit gooien. Dan kom ik... Nee, het is afgelopen. 0-0 rust, ruststand. En dames en heren, zo gaan we dus rusten met de stand zoals we begonnen zijn. 0 tegen 0. Kan niet alles tegelijk, hè? Dag, heren. Beetje onder de indruk vandaag van GVVV, of niet? Ja, gaat wel. Ja? Wel, ja, gaat wel. Ja. He? Nee, ik vind dat slecht spelen. Ja? Ja. Maar ja, wat mag je verwachten hè, met zo'n belangrijke wedstrijd voor de boeg? Nou, ze spelen ook een beetje met de handrem erop, denk ik. Toch een beetje voorzichtig. Er staan er drie op, uh, op scherp. Dus, eh, uh, ja, probeer ze nog een beetje te sparen van woensdag, denk ik. Heb je ook een beetje dat idee dat de handremper wat op zit? Jazeker. Ja, gaat voor de veiligheid, hè? Geen gele kaarten pakken. Helemaal niet. Heel ja, liever niet, hè? En blessures Tot geen blessures oplopen. Wat geen blessures? Nee. Nou, meneer, de ban is gebroken. Ja, het is uh, belangrijk dat er een doelpunt valt. En daar kan een GVV moed uit putten. En natuurlijk een leuke opsteker ook met die wedstrijd van woensdag in het vooruitzicht. Hè? Dat is toch moreel belangrijk? Ja, ja, ja, ja. Maar het is zeker zo dat er uh, vertreffelijk gevoetbald wordt. En uh, niet alleen qua techniek, maar ook qua enthousiasme. En daar gaat het natuurlijk om. Hè? Je kunt natuurlijk een goede techniek hebben. Maar het enthousiasme... Dat is een deel van het geheim, het enthousiasme. Het enthousiasme, ja. En ik vind dat dat bij Gelderse voetbalvereniging Veenendel nadrukkelijk aanwezig is op dit ogenblik. Dan wordt het uiteindelijk 1-1, een gelijkspel dus uh, voor GVVV. Maar ja, het is ook wel een beetje een kwestie van die wedstrijd doorkomen met het oog op woensdag, hè, trainer Erik Assing. Nou ja, dat, om, om dat te ontkennen, dat zou natuurlijk nergens op slaan, want uh, ik, ik vind het ook mooi. Hè? Ja. We vinden het allemaal mooi en daar hoef je niet moeilijk over te doen. Dit is iets wat, uh, wat we misschien uh, voorlopig niet weer meemaken. Dus dat haal je niet uit de hoofden van de jongens, dat, dat leeft, hè? Dat, dat moet ook. Zonder dat we onze uh, illusies maken. Maar we gaan daar naartoe met, uh, uh, met, met een complete groep. En we kunnen daar hopelijk wat, uh, nou ja, wat, wat af en toe eens wat momenten hebben van meevoetballen. We kijken, voorzitter. We komen in een uh, speciaal hokje terecht. Daar staat een kartonnen doos met daarin. Daar zitten de speciale wedstrijdshirts voor de wedstrijd uh, AZ-Gvvv... die we helemaal speciaal hebben laten ontwikkelen. Er staat uh, onder andere op natuurlijk de wedstrijd AZ-Gvvv met de datum waarop het gespeeld wordt... En wat er nog meer nieuw is, is dat we ook de naam van de speler onder het rugnummer gezet hebben. Dus... Net echt, hè? Ja, nee, nee het, is echt. het is echt. Het is echt. En zo ervaren we het ook, zo voelen we het ook. En om alvast een beetje in de stemming te komen, schalt Invelendaal uit de speakers. was dat uit 1984 alweer. Time flies, maar zo heet het nummer niet. When I'm gonna make a living, zo heette het nummer wel. Het was niet alleen een prachtige finale van de Australian Open, het was ook een historische. Er werden records gebroken in de Rod Laver Arena. Toen Novak Djokovic zijn laatste matchpoint benutte tegen Rafael Nadal, stonden de heren maar liefst 5 uur en 53 minuten op de baan. En daarmee is het de langste partij ooit bij de Australian Open en de langste finale ooit bij een Grand Slam-toernooi. Het oude record van Mats Wielander en Ivan Lendl bij de US Open van 1988 werd met bijna een uur overtroffen. Djokovic en Nadal maakten daarmee indruk, ook op Djokovic zelf. The fact that we played almost six hours is incredible, incredible. I think it was uh, it's probably the longest finals in history of all Grand Slams and just to hear that uh, fact is uh, making me cry really. It's uh, I'm very proud and. Uh... Just to be a part of this history, part of uh, part of the elite of the, of the players that have won this tournament for, for several times, and I, I was very uh, flattered to, to be playing in front of uh, in front of Rod Laver, in front of the the all-time greats, <clears throat> and in front of you know 15,000 people that stayed until 1:30 a.m. and uh, it's incredible. Het was ongelooflijk hoe lang het duurde vindt Novak Djokovic. Het historische tintje maakte hem bijna aan het huilen en Djokovic vertelt hoe hij de slopende vijfde set doorkwam. Um, I felt my body started to slow down, but I, on the other hand I was aware of the fact that he's not as well. You know, feeling the great and fresh on the court. I'm sure that that physically it's taking a toll on him as well. So I, I Tried mentally to hang in there. I'm a professional tennis player. And I'm sure any other uh, colleague tennis player would say the same. You know, we live for these matches. We work every day. We're you know, we're trying to dedicate our life to to this sport, to come to the <coughs> to the situation where we play six hour match for for Grand Slam title. Dit zijn de wedstrijden waar je het voor doet, zegt Novak Djokovic. Maar toch, Zo'n zes uur op de baan staan. Dat moet wat met je lichaam doen. We hebben twee mensen aan de telefoon. Oudspeler Sjeng Schalke, Sjeng, goedenavond. Goedenavond. En we hebben de bondsarts van de tennisbond aan de lijn. Babette Pluim. Mevrouw Pluim, goedenavond. Goedenavond. Nou, allereerst even naar Sjeng. Uh, die laatste set, hè. hoe heb jij die beleefd? Ja, ik heb het helaas niet helemaal kunnen zien uh, met gedeeltes, dat was natuurlijk ook uh, zo'n uh, lange, uh, lange rally's. Maar uh, helaas uh, moest ik met, uh, of helaas, ik ben blij dat ik mijn kindjes en toe zie, maar ja. helaas moest ik wat ondernemen met mijn kindjes. Dus het, het matchpoint heb ik uiteindelijk niet meer kunnen zien, maar het was natuurlijk wel indrukwekkend. Hè. Ja, zag jij de vermoeidheid bij die twee, zag je dat er langzamerhand toch aan af? Ja, je zag het bij, uh, wat ik zag bij Djokovic, dat hij uh, op een gegeven moment ook wat minder ritme had in zijn service. Dat is natuurlijk ook gewoon vermoeidheid. Je kan niet meer uit je benen komen. En, uh, uh, maar ja, de, de lange rallies. als ze echt in de rally zaten, dan, uh, ja, dan bleven ze toch maar, maar doorgaan. Dus uh, ondanks de, de, de vermoeidheid, dan hebben ze toch genoeg adrenaline om telkens weer in die lange rallies te komen. Volgens mij gemiddeld uh, een slag of vijf, zes uh, per rally. Ja, dat, dat, en qua gemiddelde is dat natuurlijk ongelooflijk hoog. Want je hebt natuurlijk ook vaak servers, winners ertussen zitten. Of een keer een foutje met een return. En uh, ja, ik denk dat het een mooi affiche is geweest voor de tennissport. Ja, mevrouw Pluim, u heeft ongetwijfeld ook gekeken? nee ja, Ik heb een prachtige wedstrijd. Ja, ja, ja. Maar hoe heeft u gekeken naar, naar die fysieke gesteldheid van die spelers? Want u weet een beetje wat er gebeurt met zo'n lichaam. Nou, ik weet natuurlijk minder goed... dan chemie die zelf die wedstrijd gespeeld heeft... maar wel vanuit uh, wetenschappelijk oogpunt... is het hartstikke leuk om te zien. En uh, ja, eigenlijk, uh, eigenlijk kan het niet... Hè, want op een gegeven moment zijn je brandstoffen uh, gewoon op. En uh, dan, ja, dan, dan gaat het inderdaad op, op, op wildkracht... maar daar konden ze ontzettend veel nog uithalen. En, en zeker die, hè, nadat uh, die vierde set dan uh, gewonnen was door Nadal... en dat Djokovic er dan toch weer kan opbrengen... en ook na zijn achterstand. Dat is natuurlijk geweldig om te zien. Ja, ik hoorde Marcella Mesker gistermiddag op een gegeven moment in die vijfde set zeggen... Uh, Djokovic wankelt, en dat bedoel ik niet figuurlijk, maar hij wankelt zelfs letterlijk. Is het dan nog verantwoord na nou, ze bijna zes uur? Nou, het voordeel is dat die, dat die tennissen natuurlijk elke keer bij, uh, bij een wisseling zelf even de tijd kunnen nemen. En dat zie je op, zag je op een gegeven moment ook wel, vond ik. Sowieso uh, neemt Djokovic al heel erg veel de tijd bij zijn service. Maar dan kunnen ze toch nog net, uh, ja, toch even wat... Uh, op adem komen op die momenten. En ze kunnen natuurlijk uh, refuelen. Ze kunnen steeds wat drinken, steeds wat eten. Dat is heel belangrijk, hè? Nog even over, over het, trouwens die herstelperiode. Dat zijn dan de herstelperiodes tussen uh, de games in. Maar de herstelperiodes tussen de partij... Uh, de, de, de, de halve finale en de finale in... lijkt me ook heel erg belangrijk. Was het niet een beetje oneerlijk dat Nadal... in wezen wel een extra rustdag had voor die finale? Ja, dat, dat, heb, je, dat heb je bij tennis altijd. En dat kan inderdaad wel een rol spelen... Dus dan is het voor Djokovic, hè, die had natuurlijk al vijf uur gespeeld uh, in die vorige wedstrijd. En dan is het ontzettend belangrijk, eigenlijk gek genoeg in het eerste half uur na die, na die wedstrijd, als die is afgelopen. Dan moet hij gelijk al, uh, al, al eten en dan moet hij al drinken. Want als hij dat, uh, ja, wat je dan noemt, dat golden window niet gelijk gebruikt, dan uh, ja, is het herstel vaak 50% minder. Dus dat eerste half uur, eerste uur, dat is ontzettend belangrijk na die uh, vorige wedstrijd. Schengen, wat vind jij daarvan? Want ik, ja, jij weet hoe dat voelt. Uh, dus jij weet ook hoe, uh, hoe je erbij staat op het moment dat je een vijfzetter hebt gespeeld. Een hele zware halve finale. En dan weet je gewoon van ja, ik moet weer. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar deze wedstrijden. Als dit bijvoorbeeld een vierde ronde en een kwart finale waren geweest. Wat natuurlijk ook gewoon had kunnen gebeuren in zo'n toernooi. Dan uh, voor Djokovic bijvoorbeeld een vierde ronde een, een dikke vijfzetter. En dan uh, qua finale een, een dikke vijfzetter. Dan, ja, dan blijven ze toch gewoon doorgaan. Dus ik denk als uh, Djokovic bijvoorbeeld morgen de finale had moeten spelen. met dit soort zware uh, wedstrijden in zijn in lichaam. dan had hij er toch gewoon weer gestaan. Alleen uh, na de Uit of na de in Open. dan vallen die jongens wel uh, even in een gat. Dus dan moeten ze echt bijkomen. En in zo'n uh, zo grensslam. Ja, dan blijf je maar doorgaan. Ik heb dat vroeger ook wel, wel meegemaakt, uh, die, die lange grenslam toernooien. Uh, en dan, uh, ja, dan blijf je maar doorgaan en doorgaan en, uh, en je maakt eigenlijk heel je lichaam stuk. En pas na het toernooi, dan, dan is het concentratievermogen op een gegeven moment weg en dan, ja, dan, dan zak je als een pudding in elkaar. Ja, wat doe je dan die dagen daarna? Alleen maar slapen of uh, hang je dan een beetje op de bank en uh, probeer je dan een beetje bij te komen? Nou, je blijft altijd wel bezig, want je kunt natuurlijk niet in één keer helemaal niks meer gaan doen. Want dan, dan, stijft, dan, ja, dan verstijft wel je lichaam en dan kun je niet meer, uh, niet meer op gang komen. Dus uh, ja, een beetje lopen, wat, wat fietsen. Ik denk dat dat het enige is wat, wat Djokovic doet nu uh, en, en Nadal. En uh, kijken of ze toch wel redelijk snel weer, uh, weer fit worden. En dan werken ze alweer toe naar... Uh, India Indian Wells, Key Biscay. dat hmm. zal over een anderhalve week wel weer in hun hoofd gaan spelen. Nog even hè, over het spelen van zo'n marathonpartij. Jij hebt er genoeg meegemaakt in je carrière. Ik, ik pak het lijstje er gewoon even bij. Kijk even naar 2002, absoluut topjaar voor jou. Waarin je in de halve finale kwam uh, van de US Open en in de kwartfinale van Wimbledon. Daar zie ik een partij staan op een gegeven moment tegen Leighton Hewitt op Wimbledon. De kwartfinale, um, ja een vijfzetter, ongelooflijk zware lange vijfzetter. Vanaf welk moment besef je van, ja, dit gaat gewoon een ontzettend lange partij worden? En wat doe je dan, mentaal? Ja, je wordt erin meegezogen, dus dat is het lastige bij tennis. Er zit natuurlijk geen eindtijd op een wedstrijd. Dus elke wedstrijd ga je in zo van, nou ja, het kan twee uur duren. Dan heb je geluk bij een grenslamtoernooi, maar het kan ook vijf uur duren. Dat heb ik natuurlijk ook een keer meegemaakt tegen Filippoessus, een paar jaar daarvoor nog. Ja, op een gegeven moment zit je in zo'n wedstrijd, dan voel je dat je gelijkwaardig bent aan elkaar... En dat je elkaar niet kunt breken of dat, je, ja, dat er in ieder geval uh, dat er bijna geen, geen winnaar uh, is. Ja, maar ga je dan ook op een soort spaarstand of, of, of lukt dat niet? Kan dat nee, niet? Nee, dat, dat kan niet, want je weet natuurlijk nooit. Het kan in één keer over zijn. Dus, dus dat is het lastige. Je bent echt vijf uur lang bij je op, uh, zeker mentaal ben je helemaal stuk daarna. Dus, dus dat je vijf uur lang moet je op je kriven zijn natuurlijk. En, uh, en dat is natuurlijk het lastige, want uh, ja, het, het gaat uiteindelijk om de stand hè, en niet om de tijd. Ja, wat was in jouw gevoel de, de, de meest afmattende partij die jij ooit hebt gespeeld? Was dat op een van die grote toernooien of was het misschien juist op een kleine toernooi? Um, ja, de zwaarste wedstrijd was ooit tegen Mark Philippoussis. Daar heb ik uh, vijf uur en vijf minuten gespeeld Dat was op Wimbledon. Dus dat is lange tijd uh, de langste partij geweest. Want op, ja, op gras heb je meestal wat kortere partijen. En er was nog een eerste ronde partij ook, geloof ik, of niet? Nee, was was dat was de derde ronde. Oh, oké. Okay. Dus, Kijk naar 2008, toen speelde je ook tegen Philippoussis, Maar dat was inderdaad een wat minder lange partij. Ja, en toen, uh, ja, dat was vijf uur en vijf uh, minuten. En uh, dat was wel grappig, want uh, op het uh, centercourt speelde Henman Arraze, die begon op de wedstrijd. En Henman won een vier sets. En die wedstrijd begon toen, ik in de, toen wij in de vijfde set begonnen, was het 1-1 of zo. En die wedstrijd was voorbij. En ja, toen waren wij nog steeds in de vijfde set aan het spelen, want toen was het 2018. Het verloor ik uiteindelijk die wedstrijd. Dus, uh, en toen, uh, ja, toen heb ik de dag daarna heb ik moeten dubbelen. En dat ging toch verbazingwekkend goed. Toen heb ik weer een vijfzetter gespeeld. Dus je ziet toch dat je lichaam ja, toch wel herstelt. Ja. Uh, dat je die dag zelf eigenlijk niet meer kan lopen. Maar ja, als je dan weer opstaat. Je bent zo ontzettend getraind. En je zo automatisch dat je lichaam gewoon die bewegingen kan maken. Dat ja, je blijft maar doorgaan. Ja, zijn er trouwens ook toernooien waar de omstandigheden meespelen? Uh, wat, wat is bijvoorbeeld het zwaarst? Is bijvoorbeeld Melbourne zwaarder dan New York of Parijs of Londen? Ja, dat is voor iedereen wel. Uh, ja, alles is wel redelijk zwaar. Londen is het minst zwaar, want het, is, het zijn wat snellere uh, rallies. Uh, Parijs is zwaar omdat het een zware ondergrond is. Dat is gravel, dus dan kom je in langere rallies terecht. En dan heb je Australië, als je moet kiezen tussen Australië en New York, dan vond ik persoonlijk New York altijd het, uh, het zwaarst. Omdat ja, je daar de vervuiling hebt van de stad. Uh, en je hebt uh, de veel vocht in de lucht. Dus dan heb je 30, 35 graden zit daar. Uh, ja, met 90, 95 vochtigheid. En in Australië is het vaak uh, 40 graden. Maar ja, dan is het droge lucht. Dus dat, dat vond ik niet zo erg. Hm. Maar met de Pluim, wat zijn de risico's eigenlijk van dit soort partijen? Want er gebeurt nogal wat met het lichaam van zo'n tennisser. Ik kan me voorstellen, als je dan ook nog eens een keer in New York speelt... met die smok, ik bedoel, dan kan het misschien ook gevaarlijk worden. Um, nou, gevaarlijk in de, in de zin van, uh, van die smok, denk ik, dat er wel mee valt, Maar wat natuurlijk wel zo gevaarlijk is, als je, of gevaarlijk... Wat het risico is, als je steeds maar doorgaat en je koolhydraten zijn... Hè, je, je brandstof heel erg op... dan krijg je gewoon een steeds groter risico op spierblessures en dergelijke. Dus, en voor de spelers die, uh, ja, die hun lichaam als, uh, ja, als een instrument hebben... die moeten daar natuurlijk ontzettend zuinig op zijn. En dat zie je natuurlijk naar dit soort wedstrijden. Of dat zie je bijvoorbeeld in Davis Cup, wat wij volgende week krijgen. Hè, dan moet je ook vijf sets misschien spelen. Dan de dag erna dubbelen en dan weer misschien vijf sets spelen. Dan wil je natuurlijk niet geblesseerd raken. De hitte viel op dit moment mee bij deze finale op de Australian Open. Alleen de week ervoor was het wel 35 graden. En dat kan natuurlijk wel weer heel riskant zijn. Ja, en u zei net over het eten. Het eten is belangrijk. Uh, je moet zorgen dat je koolhydraten binnenkrijgt. Betekent dat ook gewoon gezond eten? Uh, ja, Iedere avond, bij wijze van spreken, alleen maar heel gezond voer naar binnen werken? Ja, tijdens de wedstrijd, nou ja, sowieso de avond ervoor en het ontbijt, dat is heel erg belangrijk. Maar tijdens die wedstrijd ook, hè, want normaal gesproken heb je maar voor... Ja, voor een uur, anderhalf uur voldoende van de snelle brandstof, de koolhydraten. En dat moet je bij die wedstrijd wel met sportdranken en sportrepen, moet je dat aanvullen. Dat, uh, ja, vraag maar aan Shing wat hij eet bij een Davis Cup. Dat is gewoon wel drie, drie maaltijden. Ja, wat had jij allemaal, Shing? Ja, ik word niet meer stoppen met eten. Ja. Dus, uh, dan weet ik het alles van, maar uh, ja, dat... Uh... Het grootste probleem is altijd uh, de, de vocht. Die, uh, je kunt namelijk tijdens een wedstrijd... als je echt gewoon te weinig vocht hebt in je lichaam... dan kun je dat niet meer uh, ja, genoeg drinken. Het lichaam kan het niet meer opnemen. Dus uh, ja, als je in die warme orde aan het uh, spelen was... Dan, uh, dan dronk ik voordat ik ging slapen... anderhalve liter fles water. En ja, dan moest je natuurlijk s'nachts... Uh, om de twee uur moest ik dan weer eruit om te plassen. Dat was natuurlijk wel erg vervelend. Maar ja, als je dat niet deed dan had je gewoon niet genoeg water in je, en vocht in je lichaam... en dan, dan ging je gewoon kapot op de, in de wedstrijden. Ja, jij had toch ook uh, regelmatig bij dezelfde pizzeria, geloof ik, op zo'n toernooi. Ja, ja, dat klopt, ja. Nou, je hebt wel veel informatie, hè. Dat is niet te geloven. <laughs> hey, maar was dat gezond? <laughs> ja, ja, ja, nou ja, als het ergens goed is, een pizzeria, dan uh, ben ik daar niet weg te slaan. Dus, ja. uh... hey, ben je blij dat het allemaal niet meer hoeft? Dat je lekker uh, vanaf de bank uh, af en toe in ieder geval kunt kijken naar de toernooien? Ja, als ik dit soort wedstrijden zie, dan ben ik inderdaad wel blij dat ik als toeschouwer mag kijken. En, uh, want als je in die wedstrijden zit, dan, dan ja, ergens krijg je ergens natuurlijk een enorme slag in je nek op een gegeven moment. Hè. En ja, wat je dus ziet op... Uh, ik had natuurlijk zelf ook een zwaar spel. Ik, ik moest altijd lange rally spelen en ik had natuurlijk geen sterke service. Ik kwam altijd voor en mijn bekend uit. En uh, dat, ja, dat eist gewoon toch zijn tol. Dat, uh, dat zie je. Hè. Ik bedoel, ik, met 27,5 moest ik stoppen. Mijn lichaam komt niet meer aan. En, uh, en uh, ja, dat merk je eigenlijk nu nog steeds. Een jaar of uh, een kleine tien jaar verder heb ik nog steeds allemaal last uh, van mijn lichaam. Hm. En uh, ja, dat is gewoon uh, toch wel uh, de rookbouw die je pleegt als je professioneel uh, iets onderneemt. Hè. Het is lood en loodzwaar. En sommige mensen maar zeggen dat tennis uh, niet al te zwaar is als topsport. Nou, bedankt in ieder geval allebei voor het inkijkje in het uh, leven en de marathonpartijen van het uh, tennis. Babette Pluim en Schenk Schelke. Dan gaan wij verder met voetbal, want morgen is de laatste dag dat de Europese clubs nog transfers kunnen doen. Uh, Ronald van der Geer die gaat het allemaal volgen voor ons, Ronald, de komende dagen. Ga jij je morgen vooral concentreren op Enschede? Nou ja, het is nu wel leuk om te kijken wat er natuurlijk in Enschede gebeurt. Want het is de club die op dit moment dan, uh, of FC Twente dan met name en daardoor ook Herakles, uh, die zijn, uh, zijn in beweging. Hè. Twente is, uh, is vrij actief, was al bekend vanochtend dat Janko naar, uh, naar Porto zou kunnen. Dat hij daar is ook om, uh, om te onderhandelen. Nou zijn er nog altijd wat problemen in de betaling. De, de, de, de bekende bankgaranties zijn nog niet afgegeven. Dus die, uh, die transfer van Janko die, uh, ja, die, die, uh, die hangt nog een beetje, zeg maar. Maar goed, Twente heeft wel alvast vooruitgekeken. Heeft uh, met uh, Herakles onderhandeld uh, over Plet, die spits. De topscorer op dit moment van, uh, van de toegang uit Almelo zijn ook rond. gaan hem morgen ook keuren. Maar ja, een definitieve overgang hangt uiteindelijk wel... ...samen met het wel of niet vertrekken van Janko. Ja, dan uh, heeft McLaren inmiddels ook uh, uh, Bayrami uh, uh, gewogen en te licht bevonden. Dus die zou ook weg mogen. Daar zou uh, Engelse interesse zijn. Ik dacht dat het West Bromwich Albion was. Maar of die nou wel of niet verkocht wordt... er komt er dan ook van wel een aanvaller bij. En dat wordt Wesley Verhoek van, uh, van Aden Den Haag. Die stapt wel over naar uh, NGV. Naar ja, is dat al 100% rond? Ja, dat is, dat is rond. en uh, Die wordt ook uh, nog uh, gekeurd. of daar, daar is al naar gekeken. Goed, die heeft natuurlijk op dit moment wel een ernstige blessure. Al, alhoewel, dat schijnt ook allemaal wel weer mee te vallen. Dus het zou een week of twee kunnen zijn dat hij uh, niet kan spelen. Maar die overgang is uh, volgens, mij, uh, volgens mij rond. En dat heeft Tenter zelf ook al gemeld. Dus Westie Verhoek sluit, uh, sluit aan bij de selectie van uh, San Steve McLaren. En daarmee is uh, ADO in elk geval. Uh, en en Verhoek zijn dan uit elkaar. En dan is het Bakkeleien ook daar, uh, daaruit. Maar het betekent wel... Uh, dat er uh, natuurlijk beweging komt morgen, want Twente zet eigenlijk op de laatste dag de, de markt nog even in, uh, in gang. Want Heracles zal ongetwijfeld een vervanger voor Plet willen halen. Ja, misschien dat men bij ADO ook nog wel even gaat rondkijken of er uh, nog iets op te vissen is. Dus er gaan er gaat wel wat dingen gebeuren. Ja. Ja. En bij de grote clubs verder? De andere grote clubs als Twente? Nee... Ik denk, niet, ik denk dat het verder uh, uh, vrij rustig uh, blijft. Van, van, nee, bij de echte verdere grote clubs in Nederland zal er weinig beweging zijn. Er, zal, er zullen nog wat verschuivingen zijn. Misschien dat er nog wat selectiespelers van grote clubs op de laatste dag verhuurd worden... aan wat, uh, aan wat kleinere clubs in, uh, in de Eredivisie. Dat, dat, dat hoor je dan wel vaak. Maar de echte grote vissen zullen uh, denk ik morgen niet meer, uh, meer uitzwemmen. Nee, blijven wij onze blik uh, houden op de Enschede, op het oosten van het land. Morgen, Ronald van der Geer. Dankjewel. Dan nog een tennisberichtje. Robin Hazen heeft de tweede ronde gehaald van het toernooi in Zagreb. Hij won simpel in twee sets van de Kroaat Christian Messaros. In de volgende ronde speelt Hazen tegen een Duitser, Matthias Bachinger. En in de Jupiler League werd één wedstrijd gespeeld. Go ahead, Eagles verloor met 1-2 van Sparta. Sparta staat nu derde op 12 punten van koploper FC Zwolle. Dat was het voor vanavond voor deze uitzending van Langs de Lijn. Straks met het oog op morgen gepresenteerd door Rob Trip. Nog een prettige avond.